Ah, er is geen twijfel meer aan. Mij overkomt nou ook altijd wat anders en zelden wat goeds. Ja, de kust is vrij. Kom jullie maar weer binnen. Waarom hebben jullie in Zeemers naam zo'n huilslabaai gemaakt? Ja, het was aanschoten schuld. een andere stommeling die ik ben. Nou, moest die mij hebben? Nee, mij. Ze denken dat ik de burgemeester in de lucht heb laten vliegen. Oh, George, waarom heb je dat gedaan? Ja, dat doet er niet toe. We hebben al heel andere dingen aan ons hoofd. Vooral omdat nou de inspecteur weet dat ik een zeeman op bezoek heb gehad. Hey, wat, wat? Weet hij dat dan? Nou, een mijn hospita heeft het hem verteld. Als Michael nou wordt gepakt, grijpen ze mij ook. Wegens medeplichtigheid... We moeten hem weer veilig aan boord van zijn schip zien te krijgen. Ja, nog niet, als je het hetzelfde is. Want ik moet eerst nog ergens een bezoek afsteken. Dat zet je dan wel uit je hoofd. Oh ja? Wanneer weet je wat je zegt? Wil je ons allemaal tabak in laten te dragen? Ja, dat wil ik helemaal niet. Ik ga eenvoudig weg. En jullie vergeten maar dat jullie me ooit gezien hebben. Ja, ja. En met al die whisky die je op hebt... val je in de handen van de eerste beste politieagent die je op straat tegenkomt. Oh, Ik geloof dat er maar één ding op zit. George. Je bent toch niet van plan Wat om... heb ik nog te verliezen? Bovendien, het is eigenlijk wel grappig als je er goed over nadenkt. Grappig? Ik heb me al die tijd als dan afvragen hoe lang het zou duren... voor jij zou zeggen dat het toch wel grappig is. Nou, luister jij eens goed naar me, George. Ik ben niet van plan. Jouw toestemming te geven. Maar als je nou het komieke de er maar van Moet je het gezicht dus van meneer Elton voorstellen als hij wist... dat we een smokkenaar naar het adres van zijn handlangers brengen... in een auto van de krant. Ik heb je gezegd dat ik geen boord meer op horen. Nou goed, als jij koppig wil zijn, moet je het zelf maar weten. Hoe maak jij het daar achterin, Michael? Oh, prima. <laughs> zeg, wat, wat zouden jullie ervan zeggen als het, jullie eens iets voor Andere keer. Kijk eens achteruit stellen of we niet gevolgd worden. Nee, ik zie niks. Op de een of andere manier klopt er iets niet, hè? Alle goede detector romans eindigen met een wildachtervolging door de straat. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik hoop dat je helemaal gek bent. Dat weet ik nog zo net niet. Wat vind jij, Michael? Ben ik knots. Nou, dat is moeilijk te zeggen. Zo lang ken ik je zo niet. ...maar ik geloof toch maar dat ik wat gezin heb. Oh, laat hij eens naar zijn mond houden. Waarom? Laat hij zingen als hij dat wil. Het is al lied dat ik jaren geleden heb geleerd van mijn vader. Wat hebben ze gezien. Hij was ook een braaf Eman. Nou, het enige wat me nog ontbrak. Ik geloof dat jullie allebei begrijpt zijn voor het aanzinnige gesticht. Wat moet je doen met de dronken Zeeman? Wat moet je doen met de dronken Zeeman? Wat moet je doen met de dronken Zeeman? Vroeg al in de morgen... Hij hey, bakken, weten, haal dan op. Pak een weten, haal dan op. Bakken, weten, haal dan op. Vroeg in de morgen... Allemaal ja, de lengte de zouten water, allemaal de lengte allemaal de lengte de water, de dan de dan goed zo, Dank je wel. Ik heb een verschrikkelijk aangesteld. Je hebt ook heel wat moeten doormaken. Ja, dit is de Kabelstraat. Waar is nummer 14? Daar. Bij die auto voor de deur staat. Mooi zo. Ja, ik geloof dat ik hier maar stop. Zo. Daaruit, Michael. En zorg dat je niet te lang werk hebt. Als de politie toevallig langskomt, zijn we er gloeiend bij. Ik ben binnen vijf minuten terug. Dat moet ik je wel sterk aanraden, ja. Ik moet nog terug naar kantoor om het te laten ontslaan. En mijn baas heeft de dood aan wachten. Ja, laat ik nou helemaal niet begrijpen waar je het over hebt. Oh, nou, geef niet. Schiet dan maar op. Nou. Maar wacht hier op je. Moet je hem nou eens zien, Stella. Heeft hij bijna een hele fles whisky op, men is weer zo goed als nuchter. Die zeelui toch. Wat een volk. Nou, niemand kan beweren dat ik mijn carrière bij de zet niet met vliegende vauwels en slaande de trom beëindigd heb. Maar ik had het nodig. Doordat jij en meneer Elton met alle geweld een betere mens van me moesten maken, ben ik de laatste tijd als dood gegaan van verveling. Och, dat is het saai om netjes en beschaafd te zijn. In die kwestie van de auto van de burgemeester ben je anders niet zo netjes geweest. Wat een lieve, hè. Is het nou niemand die gelooft dat ik er niks mee heb te maken? Hè? Nou ja, dat geloof je maar niet. Dat doet er ook niks meer toe. Hmm. Je zult er wel weer in slagen, meneer Elton, tot andere gedachten te brengen. Nou, ik wou dat het waar was. Maar ik geloof dat hij deze keer echt meent. En het is misschien maar het beste ook zo. Door dat... Tijd? Wat voor tijd? Dat ik eens wat anders ga doen. Ik zit op doodspoor. De countycassette is een beste krant. Maar wat kan ik er bereiken? Voor zover ik kan zien ben ik op mijn tachtigste nog jongste verslaggever. Bovendien, het werk is er dus zo saai. Moet je nou eens zien wat voor opdrachten ik krijg. Soms heb ik de neiging om te gaan schreeuwen van machteloze woede. De bloemen, tentoonstelling en bridge drive. De vergadering van de gemeenteraad. Nee, ik moet zien dat ik er wegkom. Ik ben blij dat ik een ontslag krijg. Maar, maar, ik. Ik zal jou missen, Stella. Ik jou ook, George. Meen je dat? Ja. Luister eens, Stella. Ik, ik, ik, ik weet wel dat je mijn aanzoeken altijd als een grapje opgevat hebt, maar. Wat, wat is dat nou? Oh, Michael! Hij komt als een idioot hierheen rennen. Er is iets gebeurd. Maak vlug het portier voor hem open. Ja. Wegwezen! Ze zitten achterna. Wie zit die achternaar? George! Er komen een heleboel kerels uit het huis. Die allemaal in die auto springen. Een je blauwloofd, lichters. Ja, wat is er gebeurd? Ja, ze bouwen me bijzonder, hè? Ze hebben me honderd pond beloofd maar nou probeerden ze me 50 af te schepen zo. Ja, terwijl een van die kerels met een pak bankbiljetten in zijn hand zat zo dik als mijn vuist, Ja, ik, ik kon dus mijn rekening doen, hè? Ik sloeg ze met de koppen tegen elkaar en ik pakte waar ik recht op had. Ja, en toen kwam ze van het een het andere, neem ik aan? Nou, reken maar, ze schreeuwden en ze brulden of dat ze vermoord werden. En zo'n die kwamen van boven de trap op zitten en die versperten de voordeur. En Michael, heeft dat bloed maar liever van je gezicht. Ja, dat is niks, maar een dreun op mijn neus die ik de laatste ga aankomen. Komen ze Kom achter ons aan, Stella? Ja. Ja, en hard Ah, dan begint het er eindelijk een beetje op te lijken. Wie zei er net eigenlijk dat het zo saai was om voor de County Gazette te werken? Lopen ze op ons in? Iets geloof ik. Ik zal zien of ik in het centrum kan komen. Dan zullen ze wel niets durven beginnen. Hola, stoplicht op rood. Oh. Pas op, daar gaan we. Oh. Hors iedereen. En we hopen dat er niks aankomt. Ja! Er Helemaal niks gebeurd. We hebben hem net niet geraakt. Ik dacht even... Ja, dat dacht hij ook. Zag je zijn gezicht? Ja. O, dan laten we hopen dat hij geen tijd heeft gehad om ons nummer te noteren. Is die andere auto er nog? Ja. En ik geloof dat hij dichterbij komt. Ja, pas op. Ik ga niks af. Probeer proberen of we dat zo kwijt kunnen raken. Ja. Ik kan echt niet harder met die oude rotkar. Je zou toch zo denken dat, er, dat een krant als de Gazette me een behoorlijke auto zou geven, niet? Nou, meneer Elder, geeft je toch geen auto om een robotje mee te spelen? er ja, zit iets in. Mooi. In dat geval kunnen we even uitblazen. He, he. Nou, hoe maak jij het daarachter Michael? Oh, prima hoor, al rijden je er ook als een idioot. <laughs> een paar keer dacht ik dat mijn laatste uurtje gekomen was. Ja, dat is ook zo, wat onze kennismaking betreft. Met andere woorden, hoe aardig ik je ook vind, Michael, hoor, ja. ik heb voor vandaag genoeg van je. Zeg, kunnen we niet nog eventjes ergens aanleggen voor een borrel? Ik ben van binnen zo droog als een steen in de woestijn. Kom niks van in. We stoppen niet eerder dan bij het Westerdok vlak voor de Excelsior. Ik vond het prettig kennis met je te hebben gemaakt. Maar nou is het ogenblik gekomen om afscheid te nemen. Weet jij ook niet Stella? Dat zijn de eerste verstandige woorden die er vandaag uit je mond komen. Je hoort het Michael. En of ik het hoor. Ik neem het jullie niet kwalijk jongens... Want ik ben jullie reuze dankbaar, hoor. En als jullie trouwen... Wie zegt dat wij jullie trouwen? Wat nou, je bent toch zeker hartstikke verliefd op die limmel? Zeg, zeg, zeg. Nou, nou, nou, vreet me maar niet op. Het is toch zeker prachtig mooi om verliefd te zijn. ha, <hazien> ha. Hij sprak, kwerve ta ga mee met mij over net ik wel betrokken we te samen van de... een vrolijke ik gaf maar duizend vrolijke ik gaf ik ga maar wel <lacht> Altender, Ja? Hoe is die? Ik weet niet. Hij doet zo... Uh... Ga nu maar gauw. Ja. Heer! Oh. Meneer ik u niets te zeggen. Ja. Ik neem... Die... Ja, waar heb je al die tijd gezeten? Ja, kijk meneer. Ik... Ja, ik begrijp niet hoe jij de tijd zoet brengt. Ik soms ook niet meneer, maar dat is niet meer van belang. Ja, van belang. Waarom niet, hè? Ik kom u mijn ontslag aanbieden. Daarom. Zo. Je hebt het dus gehoord. Nou, ik kan begrijpen dat je het land hebt, uh, dat is duidelijk genoeg. Maar uh, moet je daarom je ontslag aanbieden, we zijn er nog goed voor. hè? Ja, je, je moet is natuurlijk wel wat sterk uitgedrukt, meneer. Ja, begrijp hebben niet verkeerd, maar wel. Er zijn maar al te vaak ogenblikken geweest dat ik je graag had zien verdwijnen. Maar uh, nou, niet op deze manier... Ik beschouw mezelf als een eerlijk man. Al valt het me moeilijk om het openlijk te bekennen als ik ongelijk heb. Hm? Ik begrijp wat u bedoelt, meneer. Dat, dat geloof ik tenminste. Maar je moet niet van mij verwachten dat ik me verontschuldigingen ga aanbieden. Dat wil zeggen niet tegenover een jongen, deugd niet... die me al zoveel last heeft bezorgd... dat ik er jaren eerder door u mijn graf zal liggen. Oh, maar meneer... Me wel, laat me uitbreken. Pardon, meneer. Zoals ik u dus zei... Euh, nou ja, laten we die hele geschiedenis maar vergeten. Maar kijk, wat er met de auto van de burgemeester gebeurd is... dat was nou net het soort grapje van jou. En daarom was het helemaal niet zo'n wonder... Dat ik geloofde... Aha. Wat aha? Uh, niets meer. Ik had moeten beseffen dat jij op jouw leeftijd... die oude legertruc om een uitlaatpijp met een aardappel dicht te stoppen... waarschijnlijk wel niet zou kennen. Hm. Gelukkig voor jou... heeft een van de leden van de vrijwillige landstorm bekend... dat hij het gedaan heeft. Aha. Ja, ja... Oh ja, oh ja, dat is waar ook. Inspecteur Marx heeft voor je opgebeld om te zeggen dat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt. En dat je de ene van de afspraak die jullie hebben gemaakt kunt vergeten. Nou, nou. Huh? Wat krijg ik een boel verontschuldigingen, meneer. Ja, nou ik mag leiden dat je het niet al te verwarten wordt. Nou, dat uh, was wat ik zei al mijn zo. Dank u, meneer. Uh, Max wat? Dan, ja, ik uh, vraag het alleen maar uit uh, nieuwsgierigheid hoor. Maar uh, is die wandeling hier bekomen? Oh, een wandeling? Ja. Oh, oh, oh, u bedoelt mijn wandelingetje door de Hoogstraat? Ja. Ach, maar eigenlijk niks bijzonders meneer. Behalve dan dat ik uh, gevochten heb met een dronken zeeman. Oh, ja. Dat ik hem heb geholpen een partij gesmokkelde horloges van de hand te doen. Ja, oh, ja we zijn achterna gezeten door een bende oplichters. Oh. Ja, we, we zijn ergens op een kruispunt met een snelheid van 100 kilometer door het rode stop gereden. Ja, het scheelde maar een haar of we hadden ons aan Vlager gereden op een andere auto die ons kruiste. Ja, ja dat was ongeveer alles. Ah, Mensel, jij bent de grootste leugenaar die ik ooit meteen gekomen Wijn! <lacht> Bedoelt u dat u me niet gelooft? <lacht> Wat denk je wel van gedronken en bende oplichters, gesmokkelde horloges? <lacht> ik begrijp niet hoe je het allemaal verzint. Nou, maar ik uit mijn ogen. Ja, meneer. <lacht> <lacht> en? Wat, en? Ben je ontslagen? Oh, nee. Waarom zou ik? Hoe is het mogelijk... Het is je dus weer gelukt. Natuurlijk, juffrouw Bryce. Zoals het me ook eens zal lukken u ervan te overtuigen dat u maar met mij heeft te trouwen. Zo, denkt u dat, meneer Maxwell? Ja. Weet u wat meneer Elton zegt? Nee. Maxwell, hoe geloofd, al stel niet van de wereld. <laughs> Dick van Zandt als George Maxwell, Ingrid van Bentham als Telle Bryce, Constant van Kerkhoven als meneer Elton, Tony Folletta als Michael O'Hara, Hans Veerman als een politieagent, Huip Orizant als inspecteur Max, Dick Scheffer als een portier, Ellie Den Haring en Jos Brink als voorbijgangers, speelden een hoorspel van Michael Brett, een wandeling door de Hoogstraat. De vertaling was van Anko G. Hazelhoff, de regie had Jan C. Hubert.